Mark Hokke met het nos Journaal. De zoekactie naar de vermiste zwemmer bij Monster heeft tot nu toe niets opgeleverd. Gisteravond raakten drie tieners bij de zandmotor in de problemen door sterke stroming. Twee zwemmers werden uit zee gehaald. Het zoeken naar de derde, een jongen van 15 uit Den Haag, werd vanochtend hervat toen het licht werd. De reddingsbrigade is weer gestopt en richt zich nu weer op badgasten. De politie zoekt door en de kustwacht vliegt over het gebied. Bij een autosloperij in Hogeveen in Drenthe woedt een grote brand. De zwarte rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De veiligheidsregio Drenthe heeft een NL-alert verstuurd. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden... en uit de buurt te blijven. Gisteren was er ook een grote brand bij een autosloperij. Dat was in Duiven in Gelderland. Jan Nagel is gekozen tot nieuwe voorzitter van 50 Tijdens een digitale ledenvergadering... kreeg hij de meerderheid van de leden achter zich. Nagel is oprichter en erevoorzitter van de oudere partij. Hij is de opvolger van Geert Dales, die na weken van intern geruzie opstapte bij 50+. Plus. De onrust leidde ook tot het vertrek van Henk Krol, jarenlang het boegbeeld van de partij in de Tweede Kamer. En hij begon een nieuwe partij, de Partij voor de Toekomst.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 Uh, bij de speeltafels uh, houden we één of twee plekken gesloten, uh, zodat er tussen iedere gast anderhalf meter is. Ja. Ook bij de speelautomaten, om de automaat, doen we een speelautomaat uit, zodat overal in ons casino een gast kan zitten en de anderhalf meter geborgd is. Ja, nou ja het is beter dan dicht zijn, hè? De, de, de, dat is natuurlijk ook geen optie. Nee, uiteraard. Het was uh, een kleine vier maanden, het duurde voor ons en voor onze gasten heel erg lang.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 Temptress Through the ages She's heading west From far away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 Nou, ik heb een volkstuin en ik moet eerlijk zeggen, ik, ik heb er te weinig tijd voor op dit moment. Het is heel druk. Mijn dochter is op, is op kamers aan het wonen en die moet geholpen worden. Ik heb een klusje aangenomen om subsidie aanvragen, niet bij de gemeente hoor, maar uh, aanvragen bij een, een groot fonds die, uh, die geld in verstrekt om daar mijn um, licht over te laten schijnen en daar mijn commentaar op te geven.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 uh, hoe noem je dat? Hot. Uh, was de vraag iets minder groot dan nu, ja. tegenwoordig? Uh, we, we staan er honderden mensen op, op, uh, op de wachtlijst voor een tuintje? Ja. ja. Uh, ff, dat, dan duurt het wel een aantal jaren voor je aan de beurt bent. Mag ja, dus, uh, maar goed, maar goed jij, ik, Ja. Yeah. Jij gaat lekker je gang en uh, je hebt ook nog sociaal uh, een aantal activiteiten waar je lekker druk uh, kan maken. Uh. Ja.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 We gaan luisteren naar The monkeys. I'm a Believer en The Pipkins, Give Me That Thing. I thought love was only true and fair to and for someone else but not for me. Our love was out to get me, and that's the way it seemed. Then I saw her face I have I can do my thing and that's why I sing a gimme gimme. gummy Dat was Kim dat Peter. Goedemiddag. Goedemiddag, Peter. Hoe is het in het dorp? Heftig. Ja. Druk. Of uh, op zijn vloeiend Duits, uh, uh, beseftig. Ja. Ik spule het Ja. Nou, en wat is Ah, hadden... wel heel gezellig. Ja, en, ja. Uh, heel goed te doen.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 iets aan gebeuren moet, dat mensen op de een of andere manier... een, een brief of, of een bewijs hebben dat als het inderdaad zo druk is... dat je dan toch door mag rijden. En degene, en degene die een dagje strand gaan doen, ja die kun je terugsturen. Maar geen mensen die ja. gasten zijn. En ook ja. geen bewoners natuurlijk. Dit is uh, te gek voor woorden. Maar goed. Het was zoals je We zegt... hebben tal van vignetten. We leven in een tijd van allerlei vignetten en pasjes en dergelijke. Nou, dat ene zandvoortvignet kan er ook nog wel bij. Gewoon ja. een klein vignetje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 Dat soort zaken, maar ook zaken van waar is het postkantoor, waar kan ik de brief uh, posten, uh, waar is de kaasboer niet vergeten natuurlijk. Ja. Nou, dat soort vragen. Waar is het museum, ook, precies? Het zijn geen verkeersregelaars, het zijn gastvrouwen en gastheren, dus het is een andere functie. Ja. En uh, ze staan wel in contact met uh, de uh, veiligheidsregio Kenmerland...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 De moeten eigenlijk helemaal ingepakt worden. Ja. Dus daar is het laatste woord, Irene, nog niet over gezegd. Oké, okay, wordt vervolgd. Wordt vervolgd. Nou ja, um, fijn dat er vanmiddag uh, iets leuks door het dorp heen ja. gaat. Ja. Muziek dus. Ja. Um, dan morgen... Om, je, om ja. je een indruk te geven. Uh, we moeten eigenlijk uh, in dit soort weken drie, vier, vijf dagen in de week zoiets hebben. Maar deze beste meneer, die vanmiddag om 4 uur verschijnt tot 8 uur, kost een bedrag, dus niet, van tegen de 1000 euro. Zo. Ja. Dat is geld. Dat en is dat serieus is geld, ja. ja. Dus als je dat 12 uh, weken in het seizoen, 3-4 dagen wil doen, dan ga je naar bedragen toe van tussen de 40.000 en de 50.000 euro. En ik zeg van.